Ja, dames en heren, luisteraars in Zandvoort en bij de omgeving. U bent nu rechtstreeks verbonden met de studio op het Gasthuisplein in Zandvoort. Eh, voor een bijzondere eerste uitzending van een nieuw programma ZFM Oud Zandvoort. En we gaan dat het komend jaar herhalen, elke zaterdag eh, van 12 tot 1 uur. Met een heleboel interessante sprekers die iets gaan vertellen over het Oude Zandvoort. Dank natuurlijk aan onze collega's van Goedemorgen Zandvoort die in de twee uur voor ons zijn bezig geweest en die de nodige aandacht eraan hebben besteed. Uh, dank ook aan alle mensen die hebben toegezegd om dit programma van 12 tot 1 tonnen succes te maken. De techniek is vandaag in handen van mij, Pieter Jouwstra, de interviewer is Anke Jouwstra en vandaag is onze gast in dit eerste programma Volkert Bloemen. Wie kent hem niet? Het is een deskundige op het gebied van Oud-Zandvoort. Hij heeft een hele studie gemaakt, bijvoorbeeld over de begraafplaatsen van het lange verleden tot het heden. En ik geef graag het woord aan Ankie en aan Volkert om de luisteraars daar iets over te vertellen. Ja, dankjewel uh, Pieter. Goedemorgen of goedemiddag is het alweer. Volkert. Goedemiddag. We zijn blij dat jij uh, in dit programma met ons de Spits wil uh, afbijten. En uh, we hebben het vandaag over begraafplaatsen. Nou, dan denken we om te beginnen niet meteen aan de begraafplaats die wij nu kennen... achter de Rooms-Katholieke Kerk, maar daar heb je straks ook nog wat over. En de Tollenstraat daar vertel je ook nog wel wat over. Maar we willen verder teruggaan in het verleden. En jouw vraag, uh, wat uh, was de eerste begraafplek begraafplaats uh, in Zandvoort? Nou, ik weet niet wat de allereerste begraafplaats in Zandvoort is geweest. Ik, uh, ik schrijf een, of, ik doe een studie naar de ontwikkeling van Zandvoort, zeg maar, vanaf rond 1850 tot uh, rond of na de, de Tweede Wereldoorlog. En uh, een van de facetten in die hele ontwikkeling was uh, het tot stand komen van uh, begraafplaatsen. Ja. En het tot stand komen van begraafplaatsen, het verplaatsen van begraafplaatsen. En de aanleg van nieuwe begraafplaatsen maken allerlei, alle, allemaal onderdeel uit zeg maar, van de ontwikkeling van Zandvoort. Ja. Dus uh, ik ben, oh, zeg maar, vanaf het moment dat ik ben begonnen met, met mijn studie naar Zandvoort heb ik gekeken van waar werd zo rond 1850 begraven. En dan zie je dat uh, bij de hervormde kerk in het centrum van het dorp, zeg maar, daar was in principe de oorspronkelijke begraafplaats waar men toen uh, de overledenen begroef. Ja. En je ziet ook rond 1850 dat er een aparte begraafplaats ontstaat voor het katholieke deel van de Zandvoortse bevolking. Toen werd het huidige zeg maar, verenigingsgebouw de Krochten als kerk gebouwd. En achter de kerk is toen ook een begraafplaats aangelegd. En ik merk dus in de dagelijkse omgang met mensen, ook die hier geboren zijn, dat heel veel niet weten dat er achter de kroeg nog een begraafplaats is. Ja, nou ik wist dat ook heel lang niet... totdat ik ermee geconfronteerd werd... dat iemand vanuit de katholieke kerk daar begraven werd. Het ligt er ook uh, ja, behoorlijk uh, verscholen. Ondanks het feit dat het zo middenin... De drukte is, is het ja. toch een heel uh, rustig plekje. Maar goed, we gaan even terug uh, naar de hervormde kerk. Uh, werden de mensen dan in de kerk of buiten de kerk? Of hoe, hoe zit dat precies? Nou, zowel in de kerk is begraven als buiten de kerk is begraven. Uh, de term uh, rijke stinkers uh, komt uh, daar vandaan. Uh, mensen die voldoende geld hadden, konden in de, in de kerk begraven worden. Ja. Maar ja, dat, dat ging op een gegeven ogenblik ging het lichaam over... tot verrotting en vertering. En dat gaf lucht. En uh, dus vandaar de naam uh, mensen die daar begraven konden worden... die konden dat betalen. Maar uh, die, die gaven ook een, de, de nodige vieze lucht af. Ja, precies. Vandaar dat de, de, de, de term rijke stinkert ontstond. Ja. Maar je kreeg in die periode zo rond 1870... Uh, ook allerlei regelgeving door de overheid. Men was zich bewust... Uh, van hygië hygiëne in toenemende mate. Uh, men uh, uh, uh, kwam er ook achter dat uh, door het nemen van hygiënische maatregelen uh, mensen minder snel uh, doodgingen. Het, het uitbreken van uh, ziekte gebeurde minder. Dus daar kwam op een gegeven ogenblik de nadruk op te liggen. En toen werd het ook verboden om in de kerk uh, begraven te worden. Maar er moest ook een bepaalde afstand aangehouden worden tussen de, waar je werd begraven. begraven? En waar mensen woonden. En dit allemaal uit het oogpunt van hygiëne. En toen, eigenlijk is, toen is eigenlijk op basis van die regelgeving van rond 1870 is het besluit genomen. van. Uh, nou ja, dan stoppen we met het begraven van onze overledenen bij de Hervormde Kerk. Maar ja, dan <coughs> doet de vraag zich voor. waar moet je dan uh, een begraafplaats uh, gaan maken? En toen is er gekozen om uh, zeg maar ten noorden van de katholieke begraafplaats. Um, een, uh, een uh, algemene begraafplaats aan te leggen. En vanaf zo rond 1872 uh, is die begraafplaats in gebruik genomen. Ja. En is de begraafplaats bij de hervormde kerk is toen gesloten. Ja, precies. Maar uh, er, zijn, er staan nog steeds uh, heel veel graven rond uh, de, de hervormde kerk. Hè? En... Uh, men heeft dus in de kerk bij de restauratie de, de grafstenen die daar, uh, dus van die mensen die in de kerk begraven waren en die nog uh, daar lagen, heeft men uh, bij elkaar gegroepeerd en daar staat nu de avondmaaltafel uh, op. Ja. Dus dan heb je een veel beter zicht op... Uh, ja, wie er toen destijds in de kerk begraven werden. Heb je daar ook enig idee heb je ook, van wie daar in de kerk begraven nou, ik zijn? Geen, nee, zo gedetailleerd ben ik niet bezig geweest. Het ging mij met name om de begraafplaats en de ontwikkeling van Zandvoort en de uitbreiding van Zandvoort. En dit was daar een onderdeel van. Ja, precies. Als, als ik even maar interroperen, volgde je dus hebt in je, in je beschrijving ook gezegd wat de kosten waren voor een graf in die tijd. Uh, 1869, er waren tarieven. Klopt. Wat waren die tarieven? Uh, je had tarieven om begraven te worden. En je had ook tarieven om uh, de klok zeg maar, of de bel uh, te laten luiden uh, wanneer de begrafenis uh, plaatsvond. En men had een indeling gemaakt in uh, uh, A, of je het kon betalen of niet... Degene die het konden betalen, en dat werd meestal werd het afgeleid van de gemeentelijke belasting die betaald werd... ...was het zo dat je boven 12 jaar 6 euro moest betalen, Had je, was je inkomen minder betaalde je 3, 3 uh, gulden. In die ja, uh, gulden. Voor kinderen van 1 tot 12 jaar was het 3 gulden was het maximumtarief of 1 gulden 50... En kinderen, tot één jaar was het 1,50 gulden 50 of 75 cent. En als je het niet kon ja. betalen, dan was er altijd wel een, uh, een armbestuur of een gemeente uh, die daarin uh, bijsprong. Ja. Dus je had ook al toen de tijd had je, zeg maar een, een soort tariefstelling naar inkomen. En uh, mochten mensen het helemaal niet kunnen betalen, dan was er altijd wel een soort achtervang in de vorm van een armbestuur. Ja, want ik weet, de, ik heb uh, een lezing... Uh... Bijgewoond van Jaap Kerkman, Ari's zoon, die over onderling hulpbetoon ging. En die hadden onder andere een fonds waarin je als het ware een soort verzekering kon sluiten voor, ja, voor je begrafenis. Ja. En daar, daar kon je dan een beroep op doen... En had het ook nog te maken met uh, hoe je begraven? Want ik bedoel, ik heb wel foto's gezien van met koetsen en zo. Dat zal je dan wel extra. Dat was natuurlijk zuivere tarieven het van de, de begraafplaats. Ja, de grafrechten. grafrechten. Ja, ja precies. Het is dus gewoon een bepaald bedrag wat je betaalde. En dan, dan mocht je daar tien of langer meer jaren blijven liggen. Ja. En, en had je dan ook nog klassen? Eh, eerste, tweede, derde klasse? Um, nou, je had, je, had, tot een, je had in die periode in, oh, bij de hervormde kerk, weet ik niet... <tus> Maar nadat bij de hervormde kerk de begraafplaats was gesloten en er een nieuwe algemene begraafplaats uh, tot stand kwam, ja. daar had je, uh, die, die, de nieuwe, die begraafplaats was ingedeeld in, in, in specifieke blokken voor mensen die uh, begraven wilden worden volgens categorie 1, 2 of 3. En, uh, dat, Wat, bepaalde dat de hoogte, de laagte of de breedte van het graf? Dat bepaalde, zeg maar, dat bepaalde de ruimte die je kreeg en de kwaliteit die je kreeg. En naarmate je minder betaalde, kwam je waarschijnlijk dichter op elkaar te liggen. Okay. Want we hebben ook wel gezien dat daar dus niet alleen. Uh, dat daar dus ook uh, drie lagen boven elkaar uh, werden begraven. Oké, okay. voordat we aan de openbare begraafplaats uh, bij de prinsesweg komen, gaan we eerst even een muziekje draaien. Goed hem Staat van... Dus het ziet uh, aan de muur van het oude kerkhof uh, van de piraten. En uh, we gaan dus verder uh, met Volkert Bloemen over de begraafplaatsen in Zandvoort. Uh, we hebben in het eerste stukje het al gehad over de hervormde kerk. En dat daar in en rond de kerk uh, begraven werd. En uh, we gaan dus nu uh, verder, uh, Volkert, want... Uh, er mocht niet meer begraven worden in de kerk. Er mocht niet begraven worden buiten de kerk. Eh, omdat dat allemaal te dicht op de, de bebouwing was. En men ging dus naar iets nieuws zoeken. En daar gaan we dus uh, mee verder. Dus uh, in 1874, uh, begrijp ik... Uh, uh, werd er geen uh, ontheffing meer verleend... Uh, aan het kerkbestuur van de hervormde kerk. Dus men moest... Ja, iets anders gaan zoeken. Ja, de gemeente die huurde dus zeg maar de, de, de, de begraafplaats van de hervormde kerk. En beide waren er toen van overtuigd dat je, dus dat, niet meer, dat je daar geen graven meer mocht maken. En vandaar dat ook in onderling overleg is besloten... dat de gemeente stopte met het betalen van geld om, om, om daar begraven, om een begrafenis te huren... En men zocht toen naar een nieuwe locatie en dan uh, liefde wat verder uit het dorp. Omdat men natuurlijk ook al toen in uh, rond 1870 in de gaten kreeg dat het niet stil zat. Maar dat het standwoord uh, begon uit te breiden. En vandaar dat men koos voor een locatie ver uit het dorp toen. En dat was uh, de locatie zeg maar achter uh, gebouwde krocht, achter de katholieke kerk. Dus tussen de krocht en de uh, huidige prinsessenweg waar nu het Louis-Davidskeré uh, is gebouwd. Ja. Eerste deel. Dat, uh, dat uh, is de nieuwe begraafplaats uh, geworden, dus vanaf 1874. En uh, die begraafplaats is van 1874 tot 1918 in gebruik uh, geweest. Zo. Dat is toch nog een, uh, pardon, een hele tijd. Want uh, ik neem aan dat uh, inmiddels Zandvoort toch al behoorlijk uh, uitgebreid was. Nou ja, je ziet dat Zandvoort uh, enorm begint te groeien na de aanleg uh, van de tram. Ja. Of na, sorry, aanleg van de trein in uh, 1881. Mm -hmm. uh, er zit wel in die periode tussen 1881 en 1918 er een aantal economische dips waardoor die uitbreiding langzamer plaatsvond. Je ziet ook dat die hele uitbreiding niet echt georganiseerd is. Uh, er gebeurt van alles en nog wat in het dorp, zonder dat daar echt een, uh, over overgedacht is. Men, men kocht grond, men bouwde, er waren geen rooilijnen. Er waren al die bepalingen die je nu hebt die bestonden toen niet. Uh, en op een gegeven ogenblik kwam, uh, kwam men er ook achter van... ...ja de begraafplaats uh, die we nu hebben is eigenlijk ook te klein geworden. En we moeten gaan uitzien naar een nieuwe begraafplaats. Ja. Dus vandaar uh, dat uh, uh, in zo rond 1910... Uh, er eindelijk eens een keer werd nagedacht over van... Ja, maar hoe moeten we nu verder met Zandvoort? We zitten met een aantal uh, problemen in het dorp. Het was uh, gebruikelijk dat iedereen een varken had of meerdere varkens had. En dat gewoon liet rondlopen door het dorp. Uh, door het toenemende aantal inwoners kwam er ook toenemend hoeveelheid huisvuil. Dat moest ergens naartoe. Ja. En, uh, nou... Men heeft toen besloten, ook met het oog op de aanleg van de riolering, om een heel groot stuk duimterrein ten noorden van het spoor Zandvoort Haarlem aan te kopen. En om daar ook een nieuwe begraafplaats aan te leggen. Ja. En de veronderstelling, nou, dat is nog één keer dat we een heel groot stuk grond hoeven aan te kopen. En dan zijn we altijd af voor het verplaatsen of sluiten van een begraafplaats. Want die ruimte was toen al zo groot en dat is naderhand nog een aantal keren uitgebreid dat je mocht verwachten dat je nooit meer ergens anders een begraafplaats zou moeten inrichten. Nee, precies. En uh, op die, uh, die oude begraafplaats, uh, hè, dus uh, laten we zeggen aan de Prinsessenweg, en ik heb even in het uh, straatnamenboek van het... Uh, genootschap uh, Oud-Zandvoort gekeken. Uh, die toegangsweg heette ook de Kerkhofweg. Dat was dat kleine stukje Prinsessenweg. Om even voor de luisteraars uh, duidelijk te maken... waar die begraafplaats precies was. Dus als je vanaf de Koninginnenweg dan heb je, uh, komt... Uh, nou ja, dan nu richting louis -David Carré, dan heb je nog uh, vier of vijf huizen aan je linkerhand. Ja. En dat heet nu Prinsessenweg... Ja. Maar dat heette dus toen de Kerkhofweg. Want dat ja. was de entree uh, naar, de keer, naar, de naar, na, naar die begraafplaats. Ja, klopt. Ja. En uh, die begraafplaats heeft er nog heel lang gelegen. Want hij, uh, er, er is dus wel nagedacht over een nieuwe. Daar gaan we het straks over hebben. Maar... Uh, uh, uh, die, die begraafplaats die, die is niet zomaar ineens gesloten en, uh, en geruimd. Nou, het sluiten is niet zo'n uh, zo probleem, want dat kan je, je kan een je kan begraafplaats wel sluiten. Ja. Maar je bent dan gebonden, ook toen al in 1918, aan uh, regelgeving, wettelijke regelgeving. Dus je moest tenminste moest de begraafplaats 40 jaar uh, niet meer gebruikt zijn, alvorens je de graven mocht ruimen. Ja, ja. Dus de begraafplaats in het dorp is niet echt gesloten, maar hij is gesloten voor, uh, voor het begraven. Ja. Uh, mensen konden hun nabestaanden wel bezoeken. Ja. Dus uh, nou, daar was dus al in die periode al de discussie over van ja, hoe lang en wanneer moest dan de begraafplaats open zijn? Want ja, dat kostte toch ook weer geld. En dan zie je toch dat in de loop van de jaren dat de belangstelling steeds minder wordt. Uh, dat er uh, enorme achteruitgang is in de kwaliteit, het wordt niet meer onderhouden, grafstenen vallen om en uh, gaan kapot. Dus op een gegeven ogenblik uh, zag het er ook niet meer uit, uh, die oude begraafplaats. En uh, in de jaren 50 van de vorige eeuw uh, is besloten om uh, daar te gaan ruimen en daar een andere locatie van te maken. We gaan naar de muziek even. Liefeling, ik word nu oud, hoor. Kijk eens naar mijn grijze haar. Nee, schud daar nou niet je hoofd voor. Ik zie er elke dag een paar. Langzaam aan verdwijnt de levenslach. Langzaam komt de oude dag. Zeel verdraden tussen goud. Ja, mijn schat, wij worden oud. Ja, mijn vrouwtje, je hebt gelijk, hoor. Het leven was niet enkel zon. Maar ons hart werd er rijk door. En die rijkdom overwon. Al komt er zilver tussen het goud. Jij wordt voor mij nimmer oud. Ik zie jou altijd voor mijn geest. Zo je vroeger bent geweest. Oké, okay, volkert. Uh, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net naar Zilverdraden tussen het goud van Johnny Hoes uh, geluisterd. We waren net uh, aan het praten over de uh, begraafplaats, de algemene begraafplaats uh, tussen. Uh, uh, het uh, huidige verenigingsgebouw de Krocht achter die katholieke begraafplaats uh, bij de Prinsessenweg en de toegangsweg. Even voor de luisteraars uh, heette dus Kerkhofweg en is dus nu het kleine rijtje huizen wat uh, vanuit de Koninginnenweg gezien aan de linkerkant van de Prinsessenweg staat. Goed. We hadden het dus net over 1918. Men gaat uh, die begraafplaats uh, sluiten. Want uh, ja, er is geen ruimte meer. En men uh, gaat dus een nieuwe begraafplaats uh, realiseren. Wat als ik nou mijn hele familie daar had. En ja, de, we hadden een graf waar nog meer mensen in begraven zouden kunnen worden. Dan zou het betekenen dat de ene helft... Uh, daar ligt en de andere eventuele mensen die uh, zouden overlijden naar de uh, nieuwe kant. Hadden ze daar ook een regeling voor getroffen? Nou, men heeft uh, in de tijd twee keer de mogelijkheid geboden om uh, mensen die begraven waren op de, op de begraafplaats in het centrum, om uh, zeg maar de restanten over te brengen naar de nieuwe begraafplaats aan de Tollenstraat. En De laatste keer dat dat gebeurde was uh, uh, zeg maar in de midden jaren 50 toen uh, er plannen waren om de Marieschool uit te breiden en men het totale gebied wilde ruimen. Uh, toen heeft de gemeente in ieder die daar nog familie had liggen en die ze konden traceren aangeschreven. Met het verhaal van, nou ja, wij gaan over tot de ruimen van, van de begraafplaats. Stelt u het op prijs dat de nabestaanden overgebracht worden naar de nieuwe begraafplaats? En zo, ja, kunt u dat aangeven? Maar in het schrijven van de gemeente stond een term pietijdsoverwegingen. En dat was voor een hele hoop mensen aanleiding om maar niet te reageren, omdat men geen idee had wat tijdsoverwegingen waren. Ja. Dus in de, eerste, de reacties op de eerste brief waren, waren nul. Aan naderhand zijn er een aantal mensen geweest... die wilden graag dat de nabestaanden verplaatst zouden worden... naar de nieuwe begraafplaats aan de Tollenstraat. Ja, wat je me net ook vertelde... en dat wil ik ook even dat je dat aan de luisteraars vertelt... dat dus de Maria Kleuterschool... ...geen speelterrein had en dat men daar dus toen een oplossing voor zocht. Ja, dat was zeg maar rond 1950, 1951. Toen uh, groeide het aantal kinderen op de kleuterschool van de Mariënschool. Men wilde ook een speelplaats hebben. Ze speelden toen buiten, op straat. En uh, men kreeg op een gegeven moment toestemming om een uh, speelterrein aan te leggen... ...maar dat was gelegen op de oude begraafplaats. Dus daar is toen een verharding aangebracht en daar speelden de kinderen. En daar komen ook de verhalen vandaan dat men in zandbakken skeletten vond of schedels vond en dat soort zaken. Ja, precies. En uh, nou, wij werden dus een aantal uh, in 2009 toen we de werkzaamheden begonnen aan het Louis-Davidscree. Het ging dan met name over het afgraven van de locatie voor het aanleg van de parkeerkelder. Ja. Uh, kregen we op vrijdagmiddag een telefoontje van de aannemer... die daar bezig was om te, of hij eens even wilde komen kijken... want we hadden toch wel interessante dingen gevonden. En toen bleek dat er nog een hele hoop uh, uh, zeg maar skeletten in de grond aanwezig te zijn... die dus niet geruimd waren in 1957, 1958. En wij hebben dus het vermoeden dat uh, bij, de, bij het ruimen van de begraafplaats... Uh, dat ze toen het gedeelte waar de spelgelegenheid uh, is gemaakt... Dat die speelgelegenheid, uh, <coughs> dat men toen dacht, nou ja, dat heeft er altijd al gelegen. Dus daar hoeven we onder niet te ruimen. Maar, die, uh, zeg maar de restanten kwamen we dus tegen in 2009, in het voorjaar 2009, bij het graven van de parkeerkelder. Ja, en wat doe je daar dan mee? Nou, dus eerst nadenken. Van, uh, dat verwacht je dus helemaal niet. Want je hebt nagegaan wat er precies gebeurd is en alles was geruimd. En dat hadden we dus eigenlijk ook geen rekening mee gehouden. Ja, dan krijg je de gebruikelijke procedures dat de beheerder van de begraafplaats wordt geïnformeerd. De beheerder van de begraafplaats die weet dan hoe je daarmee om moet gaan. Ja, dan, dan wordt het bestuur ingelicht. Uh, dan wordt je afgevraagd van uh, moet je daar publiciteit aan geven of moet je dat niet doen. Ja, dan krijg je zo'n uh, soort draaiboekje maak je en uh, nou ja, op basis van dat draaiboekje ga je dan verder handelen. Precies. Nou, het is dus allemaal heel rustig is dat verlopen. Maar er zijn toch ongeveer honderd skeletten. Zo. Zijn er toen nog geruimd. Ja precies. En hebben er uiteindelijk. Hè, uh, want ik begrijp die eerste brief. Van PE Nou, Daar wisten de mensen geen raad mee. Er is dus een tweede brief gekomen. Zijn er toen nog uh, mensen. Uh, familieleden gekomen. Die het graf geruimd. Of uh, overgebracht wilden hebben. Naar de. Naar de, de, nieuwe bega de nieuwste. Waar we het straks ja, over ja. gaan hebben. Nou, het is zo dat dus, er is eigenlijk ook al uh, meteen een selectie gemaakt. En er is gezegd: van nou. Uh, de, er liggen een aantal mensen begraven. Dr. Svaluwe, of uh, Dominee Domine Svaluwe. Uh, de dokter die in, in 18 zoveel is overleden. Uh, de dokter voor dokter Gerke. Ik kan even niet op zijn naam komen. Hm. Die had een hele mooie witte zeil. Die staat ook op de, op de, op de begraafplaats aan de Tollenstraat. Dus ze zijn al vanaf. Op het moment dat ze uh, tot sluiting overgingen... zijn er dus ook grafstenen en dat soort dingen... zijn al overgeplaatst van zeg maar, belangrijke mensen die daar ja, waren. Ja, precies. En in uh, 1958... Ik, ik meen dat het er vijf waren die alsnog uh, uh, wilden... dat hun nabestaanden verplaatst zouden worden. Ja, precies. Maar daar is dus uh, wel degelijk... Het is grappig, nou, grap... nee het is niet grappig, maar... Ik ben dus geboren en getogen in Zandvoort dat ik me die begraafplaats eigenlijk nauwelijks kan herinneren. Hij was zeker ja, met, met een hoge muur of zo afgeschermd. Is nee, dat zo? Ik heb, uh, ik heb wel een aantal foto's gezien die, zeg maar, die zijn gemaakt vanaf de Koninginnenweg. Uh, en daar zie je heel duidelijk dat, dat het toch redelijk uh, toegankelijk was. En je kon het goed zien vanaf de openbare weg. Ja. Maar ja, ik denk dat het zo verwaarloosd was... dat het ook niet meer de indruk maakte alsof daar een begraafplaats uh, was. Ja. Want het is natuurlijk overgroeid geraakt. En dat er niemand, geen onderhoud werd er meer gepleegd. Nee, precies. Nee. En, en van dat verhaal van het speelplein wat je net zei... want ik sprak iemand uh, gisteren, uh, dat gaat niet om de naam... maar die vertelde inderdaad dat ze dus met schedels op het... Uh, ...schoolplein aan het voetballen waren... ...en dat soort verhalen doen... ...iedere keer als je het over begraafplaats hebt... ...doen weer de ronde. Dat, nou ja, het dat past zijn. een beetje in het idee dat ik heb... Van, ja. nou, daar, lag, ...daar werd een buitenruimte voor de school gemaakt... Ja. Maar de, de, of de, de, de, de skeletten werden niet geruimd. Nee. Dus ja, ik vind het een, een aannemelijke gedachte. Ja, mate, precies. Daarop houden. En de, dat is dus de plek waar uh, dus die begraafplaats stond. Want daar gaan we over naar het volgende item. Uh, stond dus op de plek waar de nieuwe Mariaschool heeft uh, gestaan. Hè? Dus de, de, de die, die nieuwe... laagbouw. Ja, ja, ja, want de oude Mariaschool is de, dat ja, grote ja. stenen gebouw... waar nu de kunstenaars uh, de ruimte zitten. hebben. Ja. Ja. ja, dat klopt. Oké, okay, dat is even voor ons... Uh... Nou, zeg maar uh, waar jij het net over had, over het pad de, uh, naar de begraafplaats. Ja? Daar werd uh, de eerste uitbreiding voor de Mariaschool gerealiseerd. En later zijn er nog een aantal lokalen aangebouwd. Ja, precies. En dat hek heeft er heel lang... Uh, was dat de toegang, hè, voordat die in het midden kwam te liggen? Dat weet ik niet. Ja. ja. Nee, er was een hek. En dat, ik, ik wil niet zeggen dat dat hetzelfde hek is als voor de... Dat weet ik niet. Maar daar was dus heel duidelijk nog een hek. Ja, dat, en dat was dan vroeger de toegang. Pieter, gaan we nog een plaatje draaien? Of ga ik door met het. Nee, we, gaan, we gaan even luisteren naar ons dorp.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 de hoge bomen nog staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Microfoon. Volkert, uh, onze gast in dit programma is Volkert Bloemen. Wij praten over uh, de begraafplaatsen. En we zijn nu aangekomen bij uh, de allernieuwste, de nog huidige bestaande begaafplaats. En uh, nou, Volker, uh, we zijn in uh, 1915, uh, uh, zie je. Kan jij daar wat meer over vertellen? Nou, de uitbreiding van Zandvoort uh, had dus tot gevolg dat de, de begaafplaats aan de andere kant van het spoor uh, kwam te liggen. En dat was uh, de, uh, de aanleg van de begaafplaats. De aanleg van de modderkommen, de aanleg van de entos waar de varkens werden gehouden. En de realisatie van een vuilnisbelt. Zeg maar, waren de allereerste activiteiten die plaatsvonden aan de, ten noorden van de spoorlijn. En uh, nou, daarvoor had, had de gemeente grond aangekocht. En, en men begon in, uh, zeg rond 1914 met de voorbereidingen om, om de nieuwe begraafplaats aan te leggen. En daar werden ook een menige werklozen werd, uh, daarvoor ingezet. En op een gegeven moment is aan Van Empelen en Van Dijk de opdracht gegeven om de begraafplaats te maken. Op basis van een plan die door de gemeente-architect, gemeenteopzichter, de heer J. Jansen, die had daarvoor een, een plan opgesteld. Familie van de huidige Joop Jansen? Uh, nee, Joop, is, Joop Janssen, de huidige beheerder van de begraafplaats, die hier wordt met dubbel S geschreven. Oké. Okay. Oké, okay. dat is wel een, een grappige. Ja, dat ja, heeft okay. ook al een aantal keren al misverstanden opgeleverd, hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, we waren bij de heer Janssen die het ontwerp had gemaakt. Ja, en uh, in de ogen, zeg maar in het oorspronkelijke plan, dat was in de ogen van de gemeenteraad te duur. Dus er zijn een aantal verzoberingen doorgevoerd. En uiteindelijk is men dus in 1917 heeft men van Empel en van Dijk de opdracht gegeven om het, uh, om het terrein uh, in te richten zoals uh, de heer Jansen uiteindelijk toch heeft voorgesteld. Ja, precies. En uh, dat uh, terrein voor de luisteraars uh, die dat uh, uh, niet helemaal voor zich hebben, dat was dus achter dat, dat die mooie, uh, ja wat is het voor materiaal Beton, Beton met, met, met, met stenen, kiezelstenen. Ja, ja. Ja, omdat die vuilnisbelt en de modderkommen werden aangelegd, is er een, een, een weg aangelegd, zeg maar, de, de Sofiaweg, uh, van de kostverloren straat naar de, naar de Van Lennepweg. <coughs> uh, de, dat heet nu Sofiaweg, maar dat werd toen de tijd de Beltweg genoemd. dus Die, ja. liep, die liep langs de begraafplaats en ging helemaal Nieuw-Noord uh, in. En uh, zeg maar, de Noorderduinweg, uh, die, die er nu nog is in Noord... Dat heette toen de tijd ook de Beltweg en dat liep verder naar uh, zeg maar de duinen in. Uh, die is toen ook aangelegd en aan die, uh, weg, uh, is de, die, die weg ontsloot ook uh, de begraafplaats. Ja, precies. En, uh, en uh, er was dus zo ja, echt zo'n hele mooie Ja. Toegang, uh, ja. Ja, en, uh, ja, en ik vind die poort, want die staat er nog steeds. En je uh, moet hem wel uh, zoeken, vind ik. Het is ja, wel, uh... hij is een beetje verscholen, maar uh, ik was er van de week nog even... ook om weer op dit programma uh, nou ja, te oriënteren. En als je dan door dat poortje loopt, maar dan moet je inderdaad uh, bijna door het perkje. Want dat, dat, het, het is wat ingepakt. Maar goed, we zijn dus uh, op die uh, begraafplaats. En... Uh, ja, hoe ging het toen verder? Dus 1918 was hij geopend. Ja. Hè, want uh, je zei net, uh, die andere begraafplaats was in 1918, werd hij gesloten voor uh, begraven. Ja. En uh, dus daar begon men opnieuw. Ja, men begon daar opnieuw uh, zeg maar met uh, het begraven van de overledenen. Ja. En uh, al spoedig uh, kwam er de nodige kritiek. De begraafplaats, daar was geen kritiek op, maar op het feit dat er geen aula aanwezig was. Ja. Er was een heel eenvoudig, dat noemden ze toen de tijd, een lijkenhuisje, waar denk ik de kisten stond opgesteld. Maar er, was, er waren geen voorzieningen wanneer het stormde, regende of heel erg koud was, waar je afscheid kon nemen van de nabestaanden. Ja. En nou, dat heeft dus eigenlijk tot de jaren zestig van de vorige eeuw geduurd. ...voor er een goede voorziening was uh, in de vorm van een, uh, een goede aula... ...waar je afscheid uh, zou kunnen nemen. Is dat als je binnenkomt, dat gebouwtje waar nu ook uh, Joop Jansen en, uh, en Michael hun kantoor hebben? Ik weet, dat weet ik niet. nee, want nee het is, dat, dat maakt wel onderdeel uit van de oorspronkelijke uh, plan. Ja. Maar ik weet niet of dat lijkenhuisje daaraan gekoppeld was. Nee, want ik weet nog, toen... de uh, ...de aula dus een aantal jaren geleden verbouwd is... ...en het mortuarium gebouwd is... ...toen heb ik daar uh, in, dat, uh, ja, in dat, dat, dat gebouwtje... ...heb ik dus wel een afscheidsceremonie uh, uh, meegemaakt. Het was wel heel klein, maar... Ja. Uh, dat werd toen wel. Dus ik vroeg me af of dat hetzelfde... Maar goed, dat, daar komen we nog wel eens uit. Justin uh, een, uh, Kempen, die weet alles van de begraafplaats. Dus, uh, daar gaan we het uh, aan vragen. Zo ongetwijfeld het antwoord kunnen geven. Ja, precies. Ja, dat uh, Zeker. Uh, wat uh, kan je ons nog verder uh, vertellen... over de, de begraafplaats daar in, uh, in Noord... Nou, de begraaflaat is dus in verschillende fasen is het, uh, is het uitgebreid. Ja. Uh, wat je ziet uh, waar we het net al over hadden is dat er uh, vanuit de, met name de hervormde gemeenschap, maar ook vanuit de raad, regelmatig is aangedrongen om een aula te maken. En dat ja. heeft dus ontzettend lang op zich laten wachten al voor ons dat uh, gerealiseerd werd. Ja. Ja, en je ziet, uh, dat is natuurlijk van recentere datum, dat een groot deel van de begraafplaats, of een groot deel, een belangrijk stuk van de begraafplaats niet meer uh, uh, gebruikte, uh, nooit gebruikt is en nooit ook meer in gebruik uh, zou worden genomen. Dus er is nu een deel van de begraafplaats is uh, afgeschermd of afgescheiden en daar komt de uh, nieuwe brandweerkazerne. Ja, ja, ja. Ja, want... Uh, na die, uh, dat hij in 1918 die begraafplaats uh, geopend uh, werd. Uh, werd hij toch op een gegeven moment te klein. Hè? Ja. Dus men heeft uh, toen ook uh, daar weer een, uh, een extra. Ja. Ja, in de jaren zestig van de vorige eeuw is het uh, nogmaals uh, in, uh, uitgebreid. Ja. Zeg maar, uh, <coughs> dat is eigenlijk uh, is toen. Uh, ook uh, de wal die om de, om de begraafplaats uh, ligt. En, de, en, en, en die, da, dat was de begraafplaats zoals we die tot uh, vrij recent uh, hebben gekend. En men, men heeft rekening gehouden met uh, de verwachtingen die toen in de jaren zestig uh, bestonden... ...en had bedacht van nou, dan kunnen we daar voorlopig mee uit de voeten... ...en hoeven we ons geen zorgen te maken dat de begraafplaats op korte termijn uh, te klein zal zijn. Maar uh, het is gebleken uh, dat... Uh, uh, of uh, er worden meer crematies uh, vinden plaats of uh, mensen gaan niet in willen ze niet in Zandvoort begraven worden. Of wat. Nou, in ieder geval, de verwachting van toen is niet uitgekomen. Gekomen. En een belangrijk deel uh, is over uh, van de begraafplaats. En, en daar hebben we van, heeft de gemeentebestuur van gezegd, nou dan gaan we dat herinrichten en maken we daar een locatie voor de nieuwe brandweerkazerne. Ja, precies. En uh, dat levert geen bezwaren op? Nou, ik moet je zeggen, we zijn uh, daar uh, in uh, zo rond 2006 zijn we met de planontwikkeling uh, voor de brandweerkazerne uh, zijn we gekomen. Uh, die, die hele planontwikkeling is meerdere keren uh, hebben mensen daar kunnen op reageren en er is niemand geweest die daar uh, ook maar enig bezwaar tegen had. Nee, nee, nee. En uh, in die uitbreiding uh, is een specifiek deel voor de Rooms-Katholieke uh, be be bewoners uh, nou, gereserveerd. Volgens, hè? Nou, het, het was, volgens mij was het al zo dat toen in 1918 de begraafplaats werd aangelegd. Ja? Uh, toen is er ook al rekening mee gehouden dat het, de, de katholieke begraafplaats achter uh, de kerk dat die ook uh, te klein zou zijn of zou worden. En uh, vanaf het begin is een deel van de begraafplaats aan de Tonnenstraat ook bestemd voor de, onze katholieke inwoners. Oké, okay, dat heb ik nooit geweten. Dus de, was dat ook dan een, een, een afgebakend stuk of uh, gaat jouw geschiedenis niet zo ver? Vraag we ook aan Christine. Ja, nou, Christine weet er alles van, maar... Uh... Geloven op, twee geloven op één kussen, dat zal ongetwijfeld zal ook daar zal een scheiding aangebracht zijn. Ja, precies. En een specifiek deel aangewezen zijn voor het katholieke deel. Ja, en er is, uh, want ik kom regelmatig omdat mijn ouders en grootouders en Pieter zijn ouders daar uh, begraven zijn, uh, dat er weer heel veel ruimte is hè, op, de, op het oude deel. Want uh, ik moet je zeggen, ik vind hem prachtig aangelegd. Ja. En met de bomen en ja. die paden. Ik vind het echt een uh, oase van rust. En ik ga er ook wel eens heen als ik gewoon mijn hoofd even leeg wil maken. Zo ja. even de vogels, de bomen, uh, en allemaal. Dus, uh, nou ja, het is, het is een het park. Hè? Het ja. is, uh, en het is een park van een dusdanige kwaliteit en diversiteit van bomen en struiken en planten. Nou, dat, dat kom je hier in Zandvoort eigenlijk nergens anders tegen. Nee, nee, het is, dus wat dat betreft is het voor Zandvoort een hele unieke plek, ook qua natuurbeleving. Ja, zeker weten. Pieter, gaan wij nog een muziekje draaien? Een muziekje wat je toch regelmatig op de begraafplaatsen hoort. Nou, ik ik dat ik die maar even noemen.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 Wat je gelooft is waar Open je ogen maar En Dan zal ik bij je zijn Alles wat jij wilt doen Is mij op mijn woord geloven Afscheid nemen bestaat Volkert, we zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen. Je hebt ons heel veel verteld over de oude begraafplaatsen en ook nog wat over de nieuwe, allernieuwste begraafplaats. Is er nog iets wat, wat je nog zou toevoegen of zeg je nou, ik heb eigenlijk wel het meeste gezegd? Nou, ik denk dat ik wel het meeste wat ik weet en wat ik waarvan ik denk, van, nou, dat is relevant dat ik dat wel uh, ja. kwijt heb gekund uh, ja. in deze uitzending. Helemaal ja, goed. Ik zie nog dat er uh, vroeger bij de begraafplaats uh, aan de Prinsessenweg een uh, luidklok was, waar je ook voor moest betalen als je die wilde laten luiden... En we hebben sinds kort ook weer een luidklok. Niet dezelfde, hè? want deze huidige geluid komt van het gereformeerde kerk. kerk. Ja, klopt. Maar dan zie je dat toch weer de geschiedenis zich uh, herhaalt, hè? Ja, en is, ik heb ook gemerkt dat het niet, niet naar ieders tevredenheid uh, is. Want er zijn natuurlijk ook weer mensen die vinden dat het die, dat klokje te veel geluid maakt. En dat hebben we daar weer bezwaar tegen gemaakt. Ja, nou dus... goed. Het luidt niet drie keer per dag, neem ik aan. Nee. Nou, ik woon er niet ver vandaan van de begraafplaats en ik moet je, als ik het drie keer per jaar hoor is het vaak. Ja, maar goed. Uh, uh, ieder beleeft de dingen anders en dat, uh, dat zal je altijd uh, blijven houden. Volkert, heel hartelijk bedankt voor je komst en voor, uh, voor je bijdrage aan dit uh, eerste programma. Ik uh, vind het heel moedig dat jij uh, de spits hebt uh, afgebeten. En uh, dan wil ik ook nog even vertellen wat we de komende weken op het programma hebben. Volgende week zaterdag 12 maart van 12 tot 1 komen Ton Drommel en Marcel Meijer uh, vertellen over school B. En de 24 rug aan rug woningen aan de Prinsessenweg, Louis-Davidstraat. Die beide op de nominatie staan om te verdwijnen. En op 19 maart komt de heer Molijn... Met zijn dochter Dodo. Die uh, komen praten over de Corodex. En uh, op 26 maart komt Ed Franse praten over Paviljoen Zuid. Dat zijn uh, de programma's uh, voor deze maand. Ik hoop uh, dat u uh, met uh, heel veel plezier naar ons uh, geluisterd heeft. Wij vonden het heel leuk om te doen. Volkert nogmaals uh, bedankt. En dan uh, gaan Goed. we naar het afscheid.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 Amelen vertellen, meneer. Kunt u ons de weg naar Amelen vertellen, meneer? Van al dat lachen in zijn doet. En als de babysitter hem verschonen moet Dan komt door al die drukte nog een flinke wind Oh wat een kind Oobie. Het hele huisgezin dat staat hier op zijn kop Die kleine jodelbaby is de grootste mop De babysitters krijgen soms een stuipje van die kleine Jan zijn wiegje heeft de grootste gein De babysitters gaven hem een flesje wijn Mijn moeder zegt dat wordt me nu toch echt te maf Ik neem het af <lacht> De babysitters geven hem nu bier en bof. Dan krijgt ons jantje weer zijn grote dorst. Zijn moeder geeft hem dan maar weer de appelwijn, dat vindt hij fijn. <lacht> de babysitters willen niet meer naar Tirol. Ze hebben met die baby hier de grootste joh. De baby lacht en laat alweer een joh, de oh wat een kind. <lacht> de babysitters zijn nog steeds in Nederland. En zitten met de Alpenzusjes hand in hand. Heel Holland lacht nu om de baby zit, de zong en met dat jong.